Levi van Eck met het NOS-journaal. Supporters van voetbalclub De Graafschap hebben vannacht bij het stadion journalisten belaagd. Er waren zo'n 200 mensen naar de Vijvenberg gekomen om de spelersbus te onthalen. De Graafschap had kunnen promoveren naar de eredivisie, maar de club speelde gelijk tegen Jong Ajax. De supporters staken vuurwerk af en belaagden daarna aanwezige media. Journalisten van Omroep Gelderland besloten daarop te vertrekken. Volgens de ANP werd een persfotograaf door vijf mensen besprongen en geslagen. Hij raakte gewond aan zijn hand. Op de A20 bij Schiedam is bij een zwaar ongeluk een dode gevallen. Het gaat om een man van 54 uit Capelle aan de IJssel. Twee andere mannen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat. Meerdere auto's botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Een deel van de A20 is afgesloten omdat er brokstukken van het ongeluk op beide weghelften liggen. In Jeruzalem is het na het laatste vrijdagavondgebed van de Ramadan... tot confrontaties gekomen tussen de Israëlische politie en gelovigen. Daarbij zijn volgens de hulporganisatie Rode Halve Maan 163 Palestijnen gewond geraakt. Volgens Israël hebben ook zes verwondingen opgelopen... Na het gebed in de El Aqsa moskee begonnen een demonstratie tegen de uitzetting van Palestijnse families in een wijk in Oost-Jeruzalem. Betogers keerden zich daarbij tegen de politie. Agenten grepen onder meer in met waterkanonnen en rubberkogels. De politie heeft een man van 21 uit Amsterdam opgepakt voor een serie explosies in Rotterdam afgelopen week. Dat gebeurde bij Feyenoord Café's en in Portieken. Bij de explosies vielen geen gewonden, maar de schade was groot. De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en kan het op sommige plaatsen licht vriezen. De komende dag wordt het regenachtig bij 14 tot 16 graden. Zondag is het met 22 tot 26 graden een stuk warmer, maar er vallen nog wel buien.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 You. Yeah. Yeah. Punt 9.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 Ik slaap een en nacht, yeah En ik wil back to the future De brandt branden de plek van mijn voeten Ik straks nachts de licht te snurken Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten Mijn gedachten op mijn masterplan En ik dans met de daarvoor dan geef toon hoe ver ik ben Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit Vingers die willen ze duiken, we zitten, Klaar voor de actie, de adrenaline kiks. Verslaven, net alsof jij aan de heroïne zit De klok dik door Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gaan de zon breekt door achter vol mijn toekomst zo'n drang naar morgen daarom ik drijf wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten, de tijd die klant door slapeloze nachten, in de zon breekt klant mijn ogen reeds gesloten, ik denk al als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen, Maar ik slapeloze nachten, slapeloze nachten, lig alleen in bed, denk alleen. Morgen, Mijn gedachten maken begrip. Mijn hoofd zit in de toekomst. Mijn lichaam in het duurt. Staat het naar de hemels. Blijven dromen in de buurt. De zon breekt door. De sterren aan de lucht. Dat is ons decor. Planning vermogen. Doe me nog steeds voort. Of ik word er kan worden. Zon breekt door. De sterren aan de lucht. Dat is ons decor. Planning vermogen. Doe me nog steeds voort. Of ik word er worden. Licht bakken in mijn bed. Yeah.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 At the center of the fire, there is God.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 That's why